Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Mes amis la vie que j'ai eu.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 Hey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 ZFM Zandvoort. En als zit je in Kroatië in een auto, <laughs> kan je mee uh, luisteren via www.zfm-live.nl 24 uur per dag.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 Take your breath away, I'd write it all Even more in love with me, you'd fall We'd have it all Oh, it's what you do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 What you do to me. Oh, what you do to me. Oh, what you do to me. Oh, Het is alweer vele jaren do geleden do dat dit een uh, groot hit what was. Door do de Plain White Tees. En hey there, Delilah. We kijken naar Q1 van de kwalificatie in uh, Hockenheim in uh, Duitsland. Nou, Max Verstappen heeft inmiddels ook een tijd neergezet.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 Let's go dancing down the street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 Celebrate several weeks, my GM's went. We took the holidays with all our friends. It was a time to relax and let you wear it behind. Exactly, several weeks, but something crossed my mind. It was the sign of the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 Terugzwemmen naar het strand. En die muien die komen geregeld voor hier in Sanforts, dus hou daar rekening mee. Voor meer informatie kijk je op www.zrb.info. www.zrb.info, de website van de Zandvoortse reddingsbrigade. Zodra ik de evenementagenda en meer nieuws over Q2. Je entre de Een petit tout, een petit jour, entre tes bras. Een petit tout, een petit jour, entre tes bras.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 Dan hebben we van tot 19 augustus staat het Zandvoort Museum volledig in het teken van een tentoonstelling Art with Pride. Fotograaf René Zuiderveld geeft op 22 juli een rondleiding in het museum en ligt het werk van verschillende kunstenaars toe. Nogmaals, zondag 22 juli inloop vanaf half drie en de rondleiding start om 3 uur tot 4 uur. Entree 3 euro of museumkaart inclusief koffie en thee.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 De allereerste keer. En ik was een man toen de zon weer opkwam. Nou, misschien uh, beleef jij deze avonturen niet. Maar het wordt wel zomer. Hè. Ja, het horen om half drie van Albert Jan. Temperaturen volgende week, zou tweede helft van volgende week. Boven de 30 graden. Wie weet, misschien krijgen we wel een hittegolf. Dus net alsof we in het buitenland zitten tegenwoordig. Druiven die... Uh,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 Ik tu ayuda, no lo tengo en Ik heb y no in de controlar. Ik que mi cintura choca con mi Ik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 Maar uh, nee, zei, dit wordt even spannend, nog even. Uh, hij moet flink aan de bak daar uh, in Hokkenheim. Weet je wat wel leuk is? Weer heel veel rijen daar uh, te ja, zien. Ja, ja, dit zijn mooie afstanden om te, om te rijden. Duitsland, uh, België, Oostenrijk. Eh, Oostenrijk. Dus het is allemaal te, be te bereiden en te bevliegen, om het zo maar te zeggen. Maar goed, hij, hij heeft net een rondje afgemaakt. Nou, toch wel redelijk, hè? P2 op dit moment. P2, wets. ja, goed. Ja. Ja, we zijn er nou, weer, we zijn er weer, ook weer, ook weer, weer gered. gered. Heb jij nog ander nieuws of gaan we weer lekker ja, in Laat ik Ja, ik heb even een nieuws over die sponsoractie van de Blauwe Loper. Oh ja. Dat is een gigantisch succes namelijk. Minder verlieden bereiken bijna nooit de zee. Een Frans bedrijf heeft voor dit probleem een oplossing bedacht. Ze hebben een mat ontworpen waar zelfs in de zwaarste uitvoering een legertank overheen kan.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 ...mede-bewoners uh, uh, en uh, bezoekers hier in Zandvoort. Maar ook voor de hulpdiensten, die kunnen dan uh, makkelijk het strand op uh, gaan. En hier is Elena Maals.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 Ravieux, les passants dans la rue nous ont C'est si bon de gaieté dans ses yeux. Une spray qui donnait le frisson. C'est si bon, ces petites sensations.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 je cherche un millionnaire avec des grand Cadillac like car mon coach des bijoux jusqu'au cou tu sais Mmm, mooi door de supermarktreclame is dit weer een hit geworden de single van Earth Kids en Stacy Boom. We gaan op taart nieuws en weer voor 4 uur met deze van Jenny Burton. Graag tot zo. that I should break.